Mark Visser met het NOS journaal Anders Breivik wordt vandaag aan de rechterpartijlandje Uteja heeft gepleegd. De rechter moet bepalen of de zitting openbaar is of niet. Verder kan worden bepaald dat Breivik, afgezien van zijn advocaat, niemand mag spreken en geen nieuws mag zien of kranten mag lezen. Vrijvik mag zelf ook spreken op de zitting, maar hoe uitgebreid is niet duidelijk. In Noorwegen kan maximaal 21 jaar cel worden opgelegd. Als de er volgens de rechter daarna nog een gevaar is, kan dat nog steeds met vijf jaar worden verlengd. Aan het begin van de middag wordt in Noorwegen een minuut stilte gehouden voor de 93 doden die vrijdag vielen.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 De democraten in het Amerikaanse Senaat willen de komende 10 jaar 25 miljard dollar bezuinigen. De overheid mag een vergelijkbaar bedrag extra lenen, genoeg voor dit jaar en voor volgend jaar. De Republikeinen willen de schuldlimiet verhogen met 1000 miljard dollar. En dat betekent dat begin volgend jaar een nieuw akkoord nodig is. De democraten hebben het plan afgewezen. Voor 2 augustus moet er een oplossing komen voor de begrotingscrisis. Uruguay heeft de Copa America gewonnen, het Zuid-Amerikaanse voetbalkampioenschap. In de finale in Buenos Aires werd Paraguay met 3-0 verslagen. Diego Forlan scoorde twee maal nadat Luis Suarez de score had geopend. De oud-Ajaxid werd uitgeroepen tot de beste speler van het toernooi. Het weer in het noorden en noordoosten, veel bewolking en nog wat regen. In het westen en zuiden ook wat zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. Dit Bakker van de ANWB.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 ze zeggen altijd een goed begin is het halve werk. Nou, we hopen we ook met deze platen bereikt hebben. Je hoorde The Three Decrease en The Heaven I Need. ZFM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 things for you and me Go. She's gone.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 Goed, ja, nou ja, ook, ook wij willen even stilstaan bij het overlijden van uh, oud-zandvoerter John Krijkamp. Want familieleden en naaste v, uh, vrienden nemen vandaag definitief afscheid van John Krijkamp Senior. In besloten kring zal de crematie plaatsvinden van de acteur en comiek die afgelopen zondag op 86-jarige leeftijd overleed. De tijd en de locatie van de uitvaart zijn niet bekend gemaakt omdat de familie in alle rust afscheid wil nemen. Maar daarentegen was er gistermiddag konden uh, fans, vrienden en collega's afscheid nemen van John.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 John Krijkamp. En een van die scènes was dat ze elkaar bijna elke dag in de kroeg tegenkwamen en dat ze even gingen bijpraten, zoals het heet. Luistert u naar Rijk de Gooier en John Kraikamp. De eerste manes, de man Ja, prima. Kijk, Ja, jullie Ja, daar kom ik voor. Geen mij maar een... Kijkje? Nee. Kijkje? Nee. Citroentje? Nee. Borreltje? Ja, geen maar een borreltje, voor Borreltje. Ja. Zo so, is een beetje. Ja, ik mag niet later. Ik was nog even bij uh, de. Klaris? Nee. Kapper? Nee. Kruider hier? Nee. Uh, nee. <laughs> Dochter? Uh, ja, ik was even bij. Ja, ja, ik had een beetje last van uh, uh, nee. Uh, nee. Ja, was daar? Nee. Van de vrouw. Ah, een last van de vrouw. Ja, dat last van last vrouw. mevrouw. Nee, ze wordt zeurderig. Ze wordt erg zeurderig. Ze zegt, je bent... Eh... Lastig? Nee. Nee. Niet Nee. Je bent niet lekker, zegt ze. Ah. Ja. ja. Dan zeg je wat is nou de dokter maar dan ben ik bij de dokter geweest, maar er was niks aan de helemaal niks aan de hand, mocht mijn broek laten zakken, ja en en toen keek hij naar mijn ga door ga door, maar er was niks aan de hij zegt je tegendeel, je bent heel gespannen, nee, nee en krompen, nee gezond, gezond, je bent heel gezond voor een voor een man van negentig, mijn leeftijd, ja ja ja ja de ik, ik, ik was er toen wel blij dat ik dat hoorde. Met ja, je, ja, ja, ja. Ik ben altijd blij als het in orde is. Want ik ging er naartoe met. Eh, met de bus? Nee, met de weinig, weinig verwachtingen. Nou, ah, weinig verwachtingen. Ja, ben jij er nog wel. Je komt er toch ook? Ben jij er nog eens geweest? Ben ik ik nog een tijd niet meer geweest. Nou, het is veranderd hoor. O oh, ja. Ja, ja, tegenwoordig heeft hij zo'n mooie uh, grote. Uh, uh, Rolf uh, uh, Nee, hoort daar. Nee, uh, de. Receptionist. Receptionist ja. je mooi.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 De moeder en twee van die grote tanden. Nee, uh, tuinraam. Nee, uh, van die Duitse herders. Ah, Duitse herders. Ja. Als ze zich vervelen dan scheuren ze altijd een stuk uit de been. Nee, het komt uit de zinbouw. Uit de zitbank. Ja, uit de zitbank. Ja, ja hoor. Ja. Ja. Julia, wat deed die dat dan? Julia die was in een sloot gereden met de broer met de verloofde. Met die lange dunne jongen die magere bleek die En dan was ze mee in de sloot terechtgekomen. en nou was ze... Zwanger? Nee. Zwanger. Nee, eh, eh, eh, ze, ze, de ziektewet! Ze was in de ziektewet, ja. Ja, dat hoefde ze nou in. In de ziektewet. Ja, niet ondertussen, dat is toch geluk. Gelukkig. Voor hetzelfde geld had je, eh, was je nou, had je, had je een, een... in vark? Een in-eerlander? Nee, een klappelon. Nee, een infectie. Ah, je hoeft een infectie, als ze daar vragen. Nou, dat hebben we even lekker bijgebracht volgende keer neem je het even weg. Ja, ja, dat is goed. Ja, ik ga weer naar een moeder vrouw. Ja hoor, ik denk dat ik moeder de vrouw eens gaan verrassen met de... wat je wil hebben. Hé, snel toch, nee, goede beurt. Ja. <lacht> dat is dat goed idee? Dat kan ik heb wel zo. Yesterday, all my troubles. they're here to stay Oh, I believe in yesterday Suddenly Verantwoord ook op internet: Zee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 De kust de kust waar onbewust in het duisterland gesproken, waar de ketting is gebroken En al schepen zijn vrij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 en onverdroten, iedereen zijn gang kan gaan. Tot men zat is en voldaan. Hier aan de kust, de Zeeuwse kust. Zo goed en niet zo graag, maar het is zoals het gaat, hier aan de kroeg. Als eerste hoorde je de heren even bijpraten in de kroeg, jawel, Johnny Krijkaf senior en Rijk de Gooier. Uiteraard nou, leden van het uh, overleden van uh, Johnny Kruijkamp Senior die vandaag gecremeerd wordt. Daarachteraan het uh, bluff en hier aan de kust. Ja en daar zijn we weer. We, we zijn, weer, zijn, weer, zijn aan weer, aan weer aan de kust. En uh, nou we toch over bekende Nederlanders hebben. de Walk of Fame is weer terug. Ja ik zag hem. Ja. Geweldig. De route langs uh, 22 straat tableaus door het centrum van Zandvoort met afbeeldingen van markante en beroemde Zandvoorters. Waarin, uh, uh, waaronder natuurlijk ook John Kruijkamp Senior is weer in ere hersteld. De afbeelding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 bericht met lexen uh, van de horen zou dadelijk horen om half drie nee even ja even naar half drie want hij eerst nog één plaatje te draaien hier is pinaud di ansel lekker zomerse als zo op deze zaterdag serpente mi sono avvicinato lei già non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 idea, vedi che lei non ci sta, che idea, vale idea.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 Pensare che in un altro no, non Goh, die is wel zomers genoeg bij CFM Zomer Radio. Je de Pino de Alciano en Maakwe Maar hoe gaat het weer daadwerkelijk worden? We horen het van Lex van Oren, want hij zit weer in de studio. Strandweer is niet echt, hè Lex? Goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag. Lex. Nou ja, je kan wel lekker wandelen natuurlijk. Dan kan je lekker doorwaaien of uitwaaien. Lekker doorblazen? Ja, maar dan moet je wel zorgen dat je...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 Dat blijft onvoudig, ja. Ik wilde eigenlijk thuis blijven, van jongens, ik sla een keer over, maar ja, uh, hier word je niet populair door uh, Nee, maar Het is Albert wel karakter, het is wel karakter je, dat je uh, toch uh, naar de studio bent gekomen. Ja, maar maakt me toch niet populair, want morgen is het nog weer. Nee hè? Ja. Lex. <lacht> <lacht> Kom op, ik dacht Lex. dat je mijn vriend was. <lacht> maar, uh, <lacht> <lacht> ja. <lacht>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 Ver beneden uh, uh, de, de normale temperatuur die het zou moeten. zijn? Ja, want die is op dit moment in deze tijd van het jaar is die dan rond de 22 graden. Ja, dat is een dat tijd is, geleden. Ja, dat is een tijdje terug. Ik begin ook weer aardig wit te worden alweer. Ja, de, ja, Je ja, moet, moet of weer op vakantie gaan. Want... Ja, ja, ja, ja.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 Want dinsdag, oh? dan hebben we periode met zon en wolkenvelden. Ja, het is niet de hele dag zonnig, maar. Die zijn... <lacht> ja. Ja, niet overdrijven. Ja. Ja. Ja, je gaat er zelf ook onder lijden, ja. geloof ik. <lacht> uh, uh, uh, maar er staat weinig wind. Dus het is een, een rustige dag, maar uh, dinsdag. En de maximumtemperatuur schrik niet 18 graden. Ja. Oh. ja.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 Dus ik had wisselvallig verwachting al regen, beetje zon, een beetje regen, ik had, uh, zon. Ik, ik had verteld wisselvallig met eerst buien en ja. later opklaringen. maar die operaar, opklaringen die kwamen niet. Nee, niet op maandag. Nee. Maar later, op dinsdagmiddag wel. Dinsdagmiddag wel, ja. ja. Klopt, dat had je wel goed. Maar ja. dat dat allemaal op maandag moest vallen als, terwijl ik een dagje buiten ga spelen. Vandaar dat je de piste ging. Vandaar dat ik nou de ja, pist ja, over nou. hey. ik was verzopen. Ja, maar dat had je kunnen weten over het. <laughs> klopt. Als ik goed naar jou had geluisterd had ik het kunnen weten. Had je kunnen weten? Klopt. Ik we dus gewoon even kijken op www www.meteopagina.nl pagina.nl Albert Jan, ja. Meteopagina.nl pagina.nl in de gaten houden en dan uh, ja dan kan je, je voorbereiden of uh, of uh, even een Twitter account aanmaken. Twitter accountje. Met, met Meteopagina en dan word je dagelijks op de hoogte gehouden. of gewoon even kijken op uh, CFM tekst TV kanaal 45. weliswaar even zonder geluid, maar dan wordt daar gewerkt. ja we, we hebben een lekkage gehad hè? ja. dankzij al die regen. de kelder stond onder dus. ja bij, ja. bij, mij, bij mij ook.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 het is Spanien, ja, Ik ben sterk, maar het is geen bingo. Ik krijg niks, ik zeg, yo no tengo. Bitch, nigga, yo no quiero. Hangen met mensen, ik Hier, ik een Spaanse troep, neem een Spaanse truk. Donde está mijn dinero? Buenas noches, tot ziens. Vet veel lente, nunca, nooit, vriend. Los geselejitos, Donde genietos. Oh, Costa deelsos. Los geselejitos, Donde está genitos. De hola supermercado de la bancos oh. por aquí. Let's get spanned. Get spanned, get Spanish on. Hola supermercado de la bancos oh. por aquí. Let's get spanned. Get spanned, oh. get spanned. Claro que sí, claro que no. Los jóvenes, más chulos del pueblo. Spaz of boys so it's so for the host, chorizo Boca dije como jeho is fabajo El anos del, anos del diablo That is the costa That de zo El de Anos eso. del diablo That is the costa de zo Yo quiero estufar Yo quiero vomitar Yo quiero comer outra cojo Tengo Los Alejitos Don't stage stad del sos ons gestelle gitos mondes dag costa del Supermercado, de la bancos for a let's get spent, it's spared, get spanshow, get span show, hola supermercado, de la bancos for a let's get spent, it's spared, get spans, hola supermercado, de la bancos for key, let's get spent, it's been it, get spanshow, it's been shown, hold a supermercado, de la bancos for a let's get spent, it's It's finished so on It's finished on Yes this is Harold Friend of I'm they use this thing to the only these stage in around town with me make this thing music let's go crazy do a song Oh my God.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 Het was donker, ik was helemaal alleen Toen de film was afgelopen, ging ik nergens heen Ik sta naar de televisie, je hoofd gespiegeld in de etalageruit Je tikte op mijn schouders en je vroeg me